In Griekenland is nog altijd geen akkoord over een nieuwe overgangsregering. Aan het eind van de middag had premier Papandreou nog op de Staatstv gezegd dat er een akkoord was. Maar nadat hij bij de president was geweest kwam de mededeling dat er morgen verder overlegd moet worden. Onduidelijk is waarom. Waarschijnlijk is er geen overeenstemming over wie de interim premier moet worden. In het oosten van Turkije is opnieuw een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. In de stad Van storten gebouwen in, waaronder een hotel en een kantoorgebouw. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de aardbeving vorige maand in dezelfde regio vielen zo'n 600 doden. Het wetenschappelijk instituut van het CDA mengt zich in de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Directeur Raymond Grades pleit in Nieuwsuur voor een verandering van het belastingssysteem. Binnen het CDA was beperking van de aftrek altijd onbespreekbaar. Grades noemt de hoge hypotheekschuld nu een risico. Net als president Knot van de Nederlandse Bank vorige week. Het kabinet en een kamermeerderheid willen niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. De A2 bij Utrecht in de richting van Amsterdam is weer open. De weg was urenlang dicht nadat een betonnen plaat van 20 meter van een vrachtwagen was gevallen. De plaat blokkeerde alle rijstroken en moest met hijskranen worden verwijderd. De A2 was tussen Oude Rijn en Maarsen urenlang afgesloten wat tot lange files leidde. Het weer in het noorden mist voor, en die kan ook elders ontstaan. Het wordt 3 graden in het binnenland tot een graad of 9 aan zee. Morgen eerst nevel en mist in de middag zon het wordt dan 12 graden.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 I'm Jumping in my shirt. Jumping in, earth, jumping. jumping in my shirt. Jumping in my shirt. Something's jumping. Jumping in my, my shirt. Something's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 Colpo lì un'occhiata nel sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante, davvero. Anche se a moosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di e azioni. la mente check out ti la una canzone per sempre Believe that another could replace me the for me But when you're down in your time of need And you're thinking how oh, you might be coming back to me Just think again cause I This is how Heb voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je.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 ik lijk misschien maar goed, doordat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek, dus had je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, eh ey, ey, Ik neem je mee, ey, Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee,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 Les. Ik lijk me zien op doordat dat je weet wat ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus had je zien wat ik bedoel Ik neem je mee, hey, hey, hey. Ik neem je mee hey, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee hey, hey, hey, hey, hey. Ze nee, dat ik niet bezig ben Terwijl voilà. ik nu alleen maar denk aan ah, Wat zij is heel de wereld. Zeg.